Ze moesten het voor donderdag eens worden, maar dat is niet gelukt. De werkgevers willen de AOW-leeftijd in 2025 in één klap verhogen tot 67 jaar. De bonden willen dat mensen kunnen kiezen wanneer hun AOW ingaat: ergens tussen 65 en 70 jaar. En elk jaar dat ze er later gebruik van maken, levert dan een hogere uitkering op. Het aantal orgaandonaties is dit jaar tot nu toe met, pardon, tot nu toe met 20% gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt minister Klink. Klink was vol lof over het initiatief van een groep ziekenhuizen in Twente om patiënten bij opname te vragen of ze donor willen worden. De minister blijft tegen een systeem waarbij iedereen donor is, tenzij hij aangeeft dat niet te willen zijn. Het CDA wil zo snel mogelijk een vacaturestop voor Rijksambtenaren. In het regeerakkoord staat dat er deze kabinetsperiode 13.000 ambtenaren minder moeten komen. Maar volgens de Algemene Rekenkamer wordt dat niet gehaald. Ook de PvdA houdt vast aan de afspraken. Minister Bos spreekt tegen dat topman Zalm van ABN AMRO aanspraak maakt op een buitensporig hoge bonus. Zalm kan maximaal 1,5 miljoen euro bonus krijgen als hij ABN AMRO en Fortis succesvol weet samen te voegen. Zegt dat de bonus een van de laagste is in de financiële sector, als het al niet de laagste is. Bestuurders van woningcorporaties hebben de afgelopen jaren door fusies meer dan 4 miljoen euro aan gouden handdrukken ontvangen. NRC Handelsblad heeft dat onderzocht. Naast de gouden handdrukken werden ook pensioenen van bestuurders aangevuld. De gouden handdrukken liepen uiteen van 36.000 euro tot meer dan een miljoen euro per persoon. Het weer hier en daar wat lichte regen, vooral in het zuidwesten ook zon. Het is een graad of 18. De komende dagen blijft het wisselvallig en het wordt dan zo'n 14 graden. Dit was het.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 Zandvoort heeft het En jij beleeft het Het ritme van ZFM Op tv, radio en internet ZNM Met nu, Bijzonder Zandvoort Mijn naam is Yvonne Roosendaal Van Radio ZFM Zandvoort En ik ben onderweg Voor het programma Bijzonder Zandvoort Naar het dierentehuis Kennemerland In Zandvoort Noord En het licht in de Keesomstraat Nummer 5. She came in the air of the cat.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 My girl. It's your partner.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 We're not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 The sun comes out. There ain't no doubt. The sun comes out for you.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 the Middle East, where the war is never seen a cease. On earth, good will to all men. Words often said, but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 Oké, okay, dat is een soort uh, vaste plek. Uh, nou, gelukkig dat ze niet weten van tevoren wat er gebeurt. <laughs> nee, inderdaad. Maar goed, het zijn hele lieve dierenartsen, dus uh, die doen ook hun best. Come on. Uh, uh, uh.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 Maybe, flawless, maybe absolutely I'm flawless be Maybe tonight we'll tonight flawless, absolutely flawless Beautiful, flawless, absolutely flawless And it's no good waiting you by the wind And it's no good, and it's no good Wait C you, you got to go to the city